Fragmenten. Vrijdag 30 juli 2021. Ik was nog niet op drie kwart van mijn bestemming toen het gedruppel overging in een hoosbui die niet meer op leek te gaan houden aan de dichtgetrokken lucht te zien. Mijn vuurrode poncho en mijn nog pas geïmpregneerde wandelschoenneuzen hebben mij behoed. Wel sloeg mijn stemming om van soort van vrij en blij naar bezorgd rekening houdend met mijn rugzak. Toen het eindelijk opgehouden was met hozen hing ik mijn poncho te drogen aan een tak. Mijn kleine rode rugzak zette ik op een granieten bankje en ik begon aan de lunch die ik voorbij een mooi uitzicht zou nuttigen. Toen ik het pek later opzette bleek de onderkant zich volgezogen te hebben met water. Ik kon er niet meer mee op mijn rug lopen zonder alsnog kletsnat te worden. Het aan de hand lopen met een rugzak is een contradictio. En het loopt schutterig. ZDD